7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal het geweld in Egypte. Wie kan er een eind aan maken? We proberen daar straks een antwoord op te vinden. Hier is het nieuws ook daarover in het NOS journaal met Jan van der Putten.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 Als reactie op het geweld van de laatste dagen... heeft Nederland de samenwerking met Egypte opgeschort. Dat zei minister Timmermans gisteravond in nieuwzuur. Hij sprak zich hard uit over het bloedbad van woensdag. Het is uh, schandalig en te veroordelen zoals het leger uh, optreedt. Uh, ik vind ook dat... Uh... Ze dat niet hadden moeten doen en dat de internationale veroordeling ook helder uh, moet zijn. De VN Veiligheidsraad heeft vannacht gesproken over de situatie in Egypte. En dat heeft niet geleid tot een veroordeling. Maar de raad heeft alle partijen in Egypte wel opgeroepen om een einde te maken aan het geweld. In Lagevuurse wordt vanmiddag prins Frizo begraven. Het is een besloten begrafenis. Alleen familie en goede vrienden zijn welkom. Om de pers en het publiek op een afstand te houden... zijn twee straten in het Utrechtse dorp de hele dag dicht. De terrasjes van Lagevuurse zijn wel open... tot opluchting van de horecaondernemers. Het is natuurlijk een stuk eenvoudiger. Hè? En ook voor de gasten die gewend zijn om hier te komen. Dat sowieso. Ja, het is natuurlijk vakantietijd, het is dus sowieso al druk. En ja, dat zal nou nog wel een stukje erger zijn. Frizo overleed maandag op 44-jarige leeftijd. Zijn uitvaart begint vanmiddag met een dienst in de Stulpkerk in Lagevuurse. Daarna wordt de prins begraven op de begraafplaats naast de kerk... op een steenworp afstand van kasteel Drakenstein. Daar groeide Frizo op en binnenkort gaat prinses Beatrix daar weer wonen. De Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA is de laatste jaren veelvuldig zijn bevoegdheden te buiten gegaan. Volgens de Washington Post gaat het om duizenden keren per jaar. De kant schrijft dat op basis van informatie van klokkenluider Edward Snowden. De NSA verzamelde op grote schaal dataverkeer in strijd met de Amerikaanse privacywet. Dat gebeurde niet altijd met opzet. Zo werd per ongeluk een tijdlang het telefoonverkeer vanuit Washington afgetapt, in plaats van dat uit Egypte de landcode 20 van Egypte was verwisseld met de districtscode 202 van Washington. De NSE besloot die vergissing stil te houden. In Parijs is de omstreden Franse advocaat Jacques Vergès overleden. Hij verdedigde onder andere oorlogsmisdadiger Klaus Barbie... de Venezolaanse terrorist Carlos Ramirez Sanchez... en de Servische oud-president Milosevic. En het leverde hem de bijnaam advocaat van de duivel op. Eind jaren 50 verdedigde Vergès een Algerijnse vrouw... die ter dood was veroordeeld voor een aanslag... tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd. Hij wist haar vrij te krijgen en trouwde met haar.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 Vorige maand ontploft al een autobom in een aangrenzende wijk. Ook een bolwerk van Hezbollah. Daarbij raakten meer dan 50 mensen gewond. De aanslagen zijn het werk van Soenitische extremisten... die Hezbollah willen straffen voor haar steun aan de Syrische president Assad. Strijders van Hezbollah vechten in de Syrische burgeroorlog... mee met het regeringsleger. En dan het weer nog, flink wat zon... En maximaal van 23 graden op de Wadden tot 28 in het Zuidoosten. Later in de middag en avond meer bewolking en kans op een enkele bui. Morgen droog, geregeld zon, 20 tot 25 graden. Zondag toenemende kans op buien en 21 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Een goedemorgen. Het is 5 minuten over 7. Ja, we weten het niet zeker, maar zo zou het wasbeertje kunnen klinken... dat is ontdekt in Latijns-Amerika. Het is een nieuw zoogdier. En schok en verbazing in Liechtenstein. De dwergstaat moet enorm bezuinigen. En dat zijn ze niet gewend. Ik spreek straks de Nederlandse honorair consul. Ik neem u eerst mee naar Egypte. Zijn de gewelddadigheden daar nog te stoppen? Zeker 638 mensen kwamen de afgelopen dagen om het leven. Maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Onder wie ook 43 agenten. Hij was pas 31 en vader van een dochter van vier. Hij heette Shadi Magdi en hij woonde al jaren naast me. Ik hoop dat God me zal beschermen tegen zij die de mensheid onderdrukken... en vooral tegen het moslimbroederschap. Al dus een emotionele Egyptische vrouw op de begrafenis van een politieagent... die om het leven kwam tijdens de bloedige gevechten van de afgelopen dagen... tussen de Egyptische autoriteiten en de aanhangers van het moslimbroederschap. Op een andere plek in de stad dezelfde emotionele tafereel, Maar daar werd juist gerouwd om gedode moslimbroeders... die vreedzaam zouden hebben betoogd tegen de afzetting van president Morsi. We hadden alleen stenen en twijgen in onze handen. Ik zweer bij Allah dat we geen wapens droegen. Die beschuldigingen zijn vals. Said, vriend van friend of my brother passed away, and I came to visit him and to help him in as the legal paperwork for processing the body. hij het told that he can't release the body unless the een vriend van mijn broer is gedood en ik probeer te helpen door het papierwerk in te vullen. Dat is nodig om zijn lichaam te begraven, zegt een man. We krijgen daar alleen toestemming voor als we een papier ondertekenen waarop staat... dat onze vriend op natuurlijke wijze is gestorven. Maar hij heeft een schotwond in zijn borst. En zo komen de partijen steeds verder tegenover elkaar te staan... But while we want to sustain our relationship with Egypt, our traditional cooperation cannot continue as usual when civilians are being killed in the streets. Als gevolg van het geweld tegen burgers ziet de Amerikaanse president Obama af van de gezamenlijke militaire oefening die om de twee jaar wordt gehouden met het Egyptische leger. Het geweld moet stoppen, zegt hij onomwonden. me over violence An escalation needs to stop. Maar zijn oproep lijkt weinig indruk te maken. Ik praat door over de verdeeldheid in Egypte. Dat doe ik met uh, Arabist Leo Kwarten. Meneer Kwarten, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Al dat geweld, zoveel haat over en weer. De tegenstellingen die benadrukt worden en de verdeeldheid die er is. Ja, kijk, het, de moslimbroederschap in Egypte en het leger... dat zijn al vijanden ja, over de afgelopen 60 jaar... Uh, zolang zolang het leger aan de macht kwam, in de jaren 50 via een staatsgreep uh, met Nasser, uh, ja, zijn er twee uh, gezworen aartsvijanden vijanden in feite. En uh, het gaat om de toekomst van, van de Egyptische staat. De, de moslimbroeders hebben duidelijk een hele andere toekomst uh, voor, voor ogen. En dat probeerden ze ook in het jaar dat uh, Moersje president was van Egypte. Terwijl het leger een veel meer seculiere toekomst voor Egypte voor ogen heeft. En daar, daar gaat het nu in, in uh, feite allemaal om. En verder, ja, we hebben natuurlijk sinds het uh, aftreden van de Mubarak hebben gezien dat democratie een intrede heeft uh, gedaan in Egypte. Maar geen van de partijen, het leger niet, uh, de Moslimbroederschap niet, maar ook de andere politieke partijen in Egypte niet. En ook niet de mensen op de straat. weten eigenlijk goed hoe ze met die democratie moeten omgaan. Iedereen probeert er uh, ja, voor zichzelf het beste uit te slepen, maar echt spelen voor de democratische regels. Dat doet men niet. Nee. En, en de wereld kan op dit moment de wereld om Egypte heen alleen maar toekijken? Ja, wat, wat, wat moeten we doen? Doe, er zijn zoveel verschillende partijen in Egypte. Het geweld is, is behoorlijk groot. Um, en daarnaast, ja, het is gewoon sprake van een, van een regelrechte staatsgreep in Egypte. Uh, het is daar niet alleen. Het krijgt steun van, van belangrijke Arabische landen... zoals de saoedi arabië en de Golfstaten. Mm -hmm. Meteen dat de staatsgreep plaatsvond een aantal weken geleden... ...hebben ze ook uh, toegezegd dat uh, Egypte miljardensteun zou krijgen van die landen... Zeg maar, ...om de Egyptische e economie op te krikken. En dat laatste is erg belangrijk, want toen de mensen twee jaar geleden de straat opgingen tegen Mubarak... Uh, ...riepen ze wel, we willen democratie. En daarmee bedoelden ze ook dat ze een einde wilden aan het overheidsgeweld en dat soort zaken. Maar ze wilden vooral een beter leven. Ze wilden banen, ze wilden een e economie die beter draaide... Uh, en, en, en dat is eigenlijk het belangrijkste van allemaal. Stel dat het moestje nou was gelukt afgelopen jaar om de economie inderdaad te verbeteren in Egypte, inderdaad banen te scheppen. Dat het allemaal was gelukt dat de veiligheid beter was geworden in Egypte. Dan had hij veel meer goed wil gehad dan wat nu het geval is. Ja, En die situatie wordt er natuurlijk op dit moment niet beter op nu ook hulpprogramma's worden stopgezet. Hè? Bijvoorbeeld door, door Nederland. Zeker niet, zeker niet, nee, dat, uh, absoluut niet. Het wordt alleen maar slecht in Egypte. Heel uh, inst, inst, instabiel allemaal en uh, weet helemaal niet uh, welke kant het op gaat. Nee. Lastig is ook, onze correspondent Sander van Hoorn uh, gaf dat eerder uh, op deze zender ook aan... dat er uh, enorm gespind wordt, uh, ook vanuit de regering. Bijvoorbeeld over moslimbroederschap. De moslimbroederschap worden afgeschilderd ja. als terroristen. Um, ja. Krijgen zij met, met die spin, met, met de woorden die ze gebruiken, denkt u het, het volk mee? Krijgen ze op dan? Voor, voor, voor een deel wel. Kijk, een, een deel van het volk is helemaal niet blij dat de moslimbroeders aan, de, aan de, de macht kwamen. Ze zijn heel, heel blij met de, met de ingrijpen van het leger. Maar ik heb het idee dat dat vooral voor de, voor de buitenwereld ook, wordt uh, bedoeld. Uh, kijk, in tijd van Mubarak, toen was het heel vaak dat er uh, koptische kerken aangevallen werden in uh, Egypte. En Mubarak kon dan zeggen: van uh, ja, kijk, dit is wat er aan de hand is in Egypte. Het is maar goed dat wij de, die moslimbroederschappen goed onderhouden, want anders dan. Uh, ja, dan zijn er nog veel meer kop uh, de doelwit van uh, uh, geweld. En geweld uiteraard het werd altijd gezegd, de kant, op de kant van de islamistische elementen, van de moslimbroederschap en zo. Mm -hmm. Maar ja, dat is twee jaar geleden. En ik heb het idee dat op dit moment uh, de huidige uh, uh, legertop in Egypte eigenlijk hetzelfde spelletje probeert te spelen, maar de wereld is wel twee jaar wijzer geworden. En we hebben gezien wat er is uh, gebeurd. We zeggen wel heel vaak dat er kerken worden, worden aangevallen overal in de Egypte door aanhangers van de moslimbroederschap. En er zullen ook kerken aangevallen worden. Maar ik denk niet dat dat beleid is van de, van de moslim, moslimbroederschap. De moslimbroederschap benadrukt voortdurend van het willen. Geweldloos verzet. Neem vooral niet de wapens op. En dat is ook een hele wijze koers die ze, die ze varen in feite. Want goed, ze zijn ook uiteindelijk democratisch gekozen aan de macht in, in ja, Egypte. Ja. Dus um, uh, eigenlijk is het een, een verhaal uit, uit de oude, oude doos, maar ik heb niet het idee dat de wereld daar nog intrapt. Nee, um, en, en wat verwacht u dan bijvoorbeeld voor, voor vandaag? Er is opgeroepen tot uh, miljoenenmars in Egypte door de moslimbroederschap. Dat, wat, wat gaat vandaag ons brengen, denkt u? Ja, dat, dat weet alleen Allah. Dat is wat, wat ze vandaag ons wel zal brengen. Maar het is wel zo dat hoe meer mensen dadelijk weer de uh, straat opkomen op in Egypte... Hoe, hoe groter de kans is op, op nieuwe clashes en hoe meer doden er vallen. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat de, de moslimbroeders die, die zetten wel steeds van die kampen op en van die sit-ins uh, organiseren ze. Maar mensen worden ook op een gegeven moment moe. En, en zijn, het, uh, zijn het zat om altijd maar... Ja, moet je zeggen, geconfronteerd worden met gewonden en, en doden. Dus wat je zult zien is dat je steeds kleinere groepen krijgt. Dat is wat ik, wat, wat ik vermoed. Die verbeterd doorvechten met sit-ins. Uh, maar die telkens weer het, het slachtoffer worden van, van overheidsgeweld. Uh, ik denk dat het nog een hele tijd gaat duren. Maar echt de hele grote marge van miljoenen, bil, ik weet het niet. Nou, We gaan het uh, vandaag zien, meneer Kwarten. En fijn dat u ons te woord wilde staan vanochtend. Ja, graag gedaan. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Het is 13 minuten over zeven. We gaan naar een opmerkelijk verhaal. Dat komt uit Liechtenstein. Je gelooft het bijna niet, maar het uh, moet bezuinigen. Sterker nog, het belastingparadijs moet drastisch bezuinigen. 150 miljoen Zwitserse franken, dat is ruim 120 miljoen euro... En dat voor een dwergstaat met 36.000 inwoners. Um, erfprins Alois zei het gisteren op de nationale feestdag. Waarna hij het glas hief en vuurwerk aankondigde. Daar was nog geld voor. Ik spreek met Ronald Jansen, Nederlandse honorair consul in Liechtenstein. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw van Rentzen. Uh, was u erbij toen de erfprins zijn ja hoor, toespraak hield? Ik ben er hield? ieder jaar bij. Dat is het, het de grootste uh, toeristische attractie van Liechtenstein. wanneer de hele bevolking in de kasteeltuin een glas, zoals u zei, kun, kan heffen en uh, wat kan eten... samen met de regering en samen met de prinselijke familie. En dan uh, is er een toespraak van het uh, staatshoofd... Uh, wat gisteren nogal wat verrassingen ja. uh, meebracht. Ik kan me voorstellen dat uh, hier en daar uh, men zich verslikte in de bitterbal. Nou, um, je eet pittaballen in Nederland, maar niet in Liechtenstein. Oh nee. ja, nee, dat dacht ik ook wel. Wat, wat, wat eten ze daar? Wat? Nou, dat zijn gewoon sandwiches en uh, hapjes met kaas... en uh, glas witte wijn uit uh, de wijngaarden van het kasteel. Mm. Dus het is allemaal reuze lekker enzovoort. Maar ik bedoel maar, uh, de, de, men schokt daar wel van natuurlijk. Dat, dat ja. de Ja, dat mensen wel geschrokken, maar... Um, het was toch niet onverwacht omdat ook uh, de regering zelf al regelmatig gesproken heeft... over bezuinigingen die nog niet zijn besloten, maar die wel moeten gaan komen. Want er is uh, voor, de, voor de eerste keer in de geschiedenis van dit kleine dwergstaatje... Een gat, zoals u zei, van 150 miljoen. En dat moet in de komende de, uh, jaren weer uh, gedekt worden. Maar uh, men wil het eigenlijk niet dekken door belastingverhogingen, uh, maar door sparen. Uh, de regering die vraagt zich af waar, uh, waar moeten wij ons deelnemen, welke... Uh, uh, stukken kunnen wij afstoten. Uh -huh. en, en daarnaast zijn er nog uh, ruime staatsreserven. waardoor dit gat in de komende jaren. wel uh, gevuld zal kunnen gaan worden. Ja, en dat gat is natuurlijk mede ontstaan. kan ik mij voorstellen. door uh, het opheffen van het. beperken uh, van, het, van het bankgeheim. Want daar moest Liechtenstein het van hebben. Daar heeft u gelijk in. Maar het is zo veranderd in Liechtenstein. Uh, er is bijna geen bankgeheim meer. Uh, de banken accepteren geen zwart geld meer. Dus dat is ook de reden waarom de, de inkomsten van de banken... en de tegoeden van de banken behoorlijk naar beneden zijn gegaan. En waardoor de belastingopbrengst in 2012 met 22% naar beneden is gegaan. Ja, ja. Nou, was het toch nog feestelijk gisteren? Zeer, ja? Zeer feestelijk. Het is een verbroedering. Uh, volgens mij is het uniek in de wereld uh, dat je in de uh, paleis, of in dit geval in de kasteeltuin, samen met de prinselijke familie een, een drankje kunt drinken. En op het goede nieuwe jaar uh, ja, uh, alles, alles kan, kan wensen. Ja, maar ik kan me voorstellen, ja. volgend jaar geen wijn, maar appelsap bijvoorbeeld. Dat zou best eens kunnen zijn. En u bent uitgenodigd. Nou, dat is fijn. Misschien kom ja. ik wel. Ronald Goed Jansen, zo. Nederlandse honorair, honorair consul in Liechtenstein, Hoort. Doei. Dank u wel. Graag gedaan. Ik wil nog even naar Leiden Opnemening gisteravond op de Amerikaanse nieuwscenters. Want onderzoekers uit Washington vertelden dat ze een uh, nieuwe zoogdiersoort hebben ontdekt. Dat is natuurlijk altijd spannend. Een wasbeerachtig beestje met een uh, teddybeersnoetje, begrepen wij. Het weegt ongeveer 1 kilo en woont in de bossen van Ecuador en Colombia. Steven uh, van der Meijen, collectiebeheerder Zoogdieren in Naturalis in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Was dat uh, voor u ook groot nieuws? Uh, ik vind het altijd wel leuk, want het uh, komt niet heel vaak meer voor inderdaad dat er uh, nieuwe zoogdieren worden gevonden. Dus het is altijd wel weer spannend. Alleen in dit geval is het wel een beetje een gek verhaal, want deze beesten waren eigenlijk al heel lang bekend. Oh. Hij heeft eigenlijk ontdekt dat het een nieuwe soort is. Oh. En ze lagen al sinds de jaren dertig in een laadje in een museum. Mm. En uh, Het viel hem op dat ze anders waren, dus daar is hij uh, op verder gegaan. En dat... Uh, Bleek dus inderdaad een nieuwe soort te zijn. Hmm. Ja, dus dit is iets minder spannend dan, dan we dachten. Iets minder spannend dan, dan een, bijvoorbeeld de aap die vorig jaar in Congo echt in het bos is ontdekt. Dat is toch altijd wel een. Dat, dat, dat is dan veel avontuurlijker en spannender, inderdaad. Ja. Maar goed, toch nog wel. Het beestje, wat, wat is het voor beest? Want ik had het over een, een wasbierachtig beestje, maar dat komt eigenlijk omdat ik niet precies weet wat het is. Nou, hij zit wel in de, zeg maar, in de familie van de wasberen. Maar als je hem zo ziet, dan zou je hem er niet meteen, uh, meteen mee associëren. Het is een, uh, ja, de, ik heb wel eens iemand horen zeggen, een beetje teddybeerachtige beesten met een hele lange staart. Mm -hmm. en, uh, het zijn boomen, Ze leven in bomen. Het eten vooral fruit en insecten en, uh, en zijn vooral nachtdieren. Daarom is het ook een beetje een onbekende, een onbekende groep dieren. Ze zitten hoog in de bossen van de Andes. Moeilijk om ze te ontdekken, ook kan ik me Moeilijk voorstellen. om ze nog te ontdekken. En ook vooral moeilijk om, om die kleine verschillen te zien. Hè? Want ze zijn allemaal een beetje bruinig, roodbruinig, grijsbruinig. Dus, dus um, het is niet verrassend dat er in dit soort, dit soort groepen van dieren af en toe nog wel eens wat nieuws ontdekt wordt. Oké, okay, want deze verschillen zijn geobserveerd. Het is niet zo dat ze een van die uh, beestjes gevangen hebben. En ja, ze hebben ze zo zijn hebben ook gevangen. Oh, ook schepen. wel. Ja. Um, maar, de, maar van deze soort zijn er in de jaren dertig al een paar verzameld. En die lagen in een museum in Chicago. En daar heeft Christopher Helgens uh, eigenlijk ontdekt. Ja. Dus een nieuwe soort ontdekken in museumlaadjes gebeurt de laatste tijd steeds meer. <laughs> dat is wel en, apart, hè? Uh, ja, dat is heel apart. Maar dat is ook wel een beetje uh, ironisch. Want een heleboel van die dingen die vroeger uh, verzameld zijn, zijn er niet meer. Of de plekken waar ze op verzameld zijn, zijn verdwenen. Dus dat maakt het dan vaak wel weer extra belangrijk om dit soort collecties goed te... Uh, Goed, nog een keer goed te bekijken en uh, er heel zuinig op te zijn. Ja. En, en we hebben het over een teddybeerachtig beest. Zijn ze ook zo knuffelbaar? Uh, of uh, vallen ze mensen aan? Um, niet dat ik weet. Het is natuurlijk een klein pint, een kilo. Dus uh, nou ja, wat voor maat moeten we aan denken? Een uh, niet al te grote huiskat. Okay. Uh, dus het, is, het zijn geen uh, gevaarlijke dieren. Vooral fruit eten. Dus, uh, ze zullen scherpe tandjes hebben. Dus ik zou ze niet graag zonder handschoenen pakken. Maar... Nee. En, en bestaat de kans dat er in Europa nog nieuwe soorten worden gevonden? En dan, niet ja, in en dan niet in laadjes bedoel ik eigenlijk? Die kans bestaat, maar dat zijn dan vooral ook soorten... waar je zo op het oog niet van zou zeggen dat er een nieuwe soort was. Bij de vleermuizen wordt nog wel eens wat, uh, zijn ze nog wel bezig om, om af en toe een nieuwe soort te vinden. Maar dat is dan vooral gebaseerd op het DNA. Hè. Dus dan uh, mm -hmm. moet je wel heel erg uh, goed kijken wat, uh, wat er aan de hand is... En het nadeel voor ons museummensen is dan dat wij niet meer weten wat we in een laadje hebben liggen. Mm -hmm. Want ja, aan de buitenkant kan je er vaak geen verschil aan zien. En dan, ja, dan moet je eigenlijk van alles wat je in de collectie hebt het DNA gaan bepalen. En dat is toch wel Kos erg kostbaar, kostbaar, hè? Ja, ja, ja kan ja. ik me voorstellen. Zeg even over die uh, wasbeertje. Uh, hoe heet het? Het is een olinguito. Olinguito. Ja, die hele gro die, die groep, er zijn uh, zo'n drie soorten die, die ongeveer een beetje op elkaar lijken. En dat noemen we olingo's. En dit is een klein olingootje. Dus eigenlijk op zijn uh, Spaans. Nou, dat was het weer. Dank u wel. Steven van der Meijen, collectiebeheerder Zorgdieren. Graag gedaan. In Leiden. Tot ziens. Ja, ja.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 Well, I'll be gone So I, Sherry, met uh, Save Tonight. Het is vijf minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zeker twintig doden bij een krachtige bomaanslag. gisteravond in een Hezbollah-bolwerk. in een wijk in Beirut. De Sunnitische beweging, brigades van NAISHA. eisen de aanslag op. En ze beloofden via een videoboodschap. nog meer aanslagen op de Sjiïdische militante beweging Hezbollah. Bismillahirrahmanirrahim. Dit is de tweede keer dat wij bepalen waar en wanneer de strijd plaatsvindt. En jullie zullen dat nog vaker zien als God het wil, wordt er gereciteerd. Journaliste Daisy Moor woont en werkt in Beirut, de hoofdstad van Libanon. Daisy, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een bekende groep, de brigades van Geisha? Nee, het is eigenlijk een heel onbekende groep. Uh, gisteren dat filmpje, nou ja, dat was uh, een verrassing voor velen. Het wordt meestal niet meteen opgeëist, zo'n aanslag. Wat we wel weten is dat de groep waarschijnlijk aan het Syrische uh, verzet gelieerd is. En dat ze dus ook uh, de, de aanslag van vorige maand in dezelfde wijk, de Hezbollah-wijk... waarbij vijftig gewonden uh, vielen, ook opeisten. Dus dit is ook weer een strijd tussen Shiite en Soenieten? Ja, precies. Die spanningen tussen de Shiiten en Soenieten uh, lopen dan steeds verder op naar zo'n zo aanslag. Uh, zeker omdat deze wijk van Hezbollah echt uh, ja, een Sjaïtisch uh, bolwerk is. Het is wel een uh, ja, woonwijk waar winkeltjes zijn en uh, mensen gewoon kunnen komen. Maar het is wel een duidelijke boodschap van, mm. van die brigades. Ja, want wat, hoe moeten we dat zien? Zo'n wijk, is dat een apart deel van de stad afgesloten ook? Nou, het zijn de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Uh, het, het is de plek waar veel uh, Shiite aanhangers van Hezbollah wonen en waar ook de kantoren van Hezbollah bijvoorbeeld zijn. Maar je kan er wel gewoon komen om te winkelen. Uh, het is een woonwijk. En na die aanslag van vorige maand is de veiligheid daar ook heel erg uh, opgevoerd. Maar nog steeds is het wel voor iedereen uh, toegankelijk. Hey, in deze we hebben het over uh, de strijd tussen Shiite en Soenieten, tussen twee bevolkingsgroepen. Uh, je had dat ook over Syrië, hè, dat de strijd overwaait naar, naar Libanon. Um, zie je ook directe betrokkenheid in dat opzicht? Aan de ene kant dus uh, bijvoorbeeld bij de brigades van Naïsje... Nou ja, het is in ieder geval geen geheim meer dat uh, Hezbollah echt meezegt uh, in Syrië en dan aan de kant van Bashar al-Assad. En zoals ik eerder zei, is de die brigades uh, zijn duidelijk een groep die gelieerd zijn aan de oppositie. Mm -hmm. um, dus ja, die strijd gaat uh, zeker over. Het is een angst die al veel langer speelt hier. Uh, in, in uh, Libanon. En er is ook weinig twijfel dat zo'n aanslag als die van gisteren... hier mee te maken heeft. Uh, de oorlog in Syrië heeft veel instabiliteit veroorzaakt in Libanon. Uh, veel vluchtelingen, politieke oneenigheid. En dus ook veiligheidszorgen. Uh, hmm. En zo'n bloedige aanslag hè, in het hart van een Hezbollah-wijk in Beirut. Uh, denk jij dat dat onbeantwoord blijft? Of zal Hezbollah nou, terugslaan? Ja, die kans lijkt me klein. Uh, een aanslag in zo'n Hezbollah-wijk, in de veiligheidszone van Hezbollah, is zeer ongebruikelijk. Uh, vorige keer, dus begin vorige maand, is de reactie eigenlijk uitgebleven. Maar nu met zoveel uh, doden en zo'n grote uh, aanslag lijkt het me uh, ja, een kleine kans dat, dat, dat er geen reactie uh, zal zijn. Het is eigenlijk het een, een rechtstreekse oorlogsverklaring, zeg je deze? Nou, dat zou ik niet durven zeggen, maar uh, het is wel zo dat Hezbollah in staat is om het land echt lam te leggen. Uh, dus wat zij nu zullen doen, daar, daar zal hard over nagedacht worden. En we wachten, we wachten nu op die, uh, op die reactie. Journaliste Daisy Moor woont en werkt in Beirut, dus de hoofdstad van Libanon. Daisy, dankjewel. je Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 Dit is Radio 1. En het is half acht, dus uh, hoogste tijd voor Jan van der Putten. De aantal gestolen auto's is in de eerste helft van dit jaar opnieuw gestegen. In totaal werden ruim 5.700 auto's gestolen, een stijging van 2,7 procent vergeleken met de eerste helft van vorig jaar. Vooral nieuwe personenauto's blijken in trek bij dieven, zegt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. De moslimbroeders in Egypte hebben opgeroepen tot nieuwe protesten. Ze hopen dat vandaag, na het vrijdaggebed... miljoenen mensen de straat opgaan om te betogen... tegen het legeroptreden van woensdag. Daarbij kwamen meer dan 600 mensen om het leven. In Lagenvuurse wordt vanmiddag prins Frizo begraven. Het wordt een besloten plechtigheid. De gastenlijst is niet bekendgemaakt. De dienst in de Stulpkerk wordt geleid door dominee Karel Terlinden. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving van 6,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag vlak bij de hoofdstad Wellington. En voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en valt de schade mee. Uit voorzorg werden wel treinen stilgezet. Vluchten werden korte tijd opgeschort. En de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA is de laatste jaren duizenden keren zijn bevoegdheden te buiten gegaan. Dat blijkt volgens de Washington Post uit informatie van de klokkenluider Edward Snowden. Soms werden door typfouten de verkeerde telefoonnetwerken afgeluisterd. En dat zijn de hoofdpunten.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 Vrijwel droog weer, maar wel iets lagere temperaturen. Het wordt morgen zo'n 20 tot 25 graden. Zondag komen er meer wolken en buien. Dan daalt de temperatuur s middags tot rond 21 graden. Nou, geef mij dan de, de zaterdag maar. De files zijn er op dit moment niet. Je kunt overal doorrijden. Goede reis doen voorzichtig. Straks schakelen we met lage vuurzen. Maar later vandaag Prins Frizo wordt begraven. Zweden zijn praktisch.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 Goedemorgen. Het is vijf minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Lage vuurze maakt zich op voor de begrafenis van Prins Friso later vandaag. Een besloten begrafenis, waarvoor de nodige maatregelen zijn getroffen. We gaan kijken bij Ewout de Bruin, onze verslaggever. Die is al in het dorp in lage vuurze. Ewout, vertel eens, waar sta je? Goedemorgen Lara, ik sta uh, voor het hek van de begraafplaats. En als je dan uh, kijkt naar de kerk die al klaargemaakt wordt voor die begraafplaats, de lichte branden... dan zie je ook een grote vrachtwagen die daar zojuist is gearriveerd. En daaruit kunnen we opmaken dat de Koninklijke Familie kiest voor witte bloemen rondom het graf van Prins Frizo. Want er worden al minutenlang ontzettend veel prachtige boeketten uitgeladen, met vooral dus witte bloemen. Hmm. En ik zei, het is een besloten begrafenis. Want wat merk je daarvan in het dorp? Nou ja, in het dorp op dit moment nog niet zo heel veel. Je merkt als je naar die begraafplaats kijkt wel dat het besloten is... Want ik sta nu naar de kerk te kijken, dan links achter in het hoek eigenlijk tegen het hek van kasteel Drakenstein aan. Daar is het graf en dat is helemaal afgezet met hekken met grote schermen... zodat we straks niet kunnen zien wat daar gebeurt als de koninklijke familie uiteindelijk naar die plek toe gaat. Ja, en in het dorp, daar rijden nu wel wat politieauto's. Er rijden ook auto's van de Koninklijke marechaussee. Er is natuurlijk heel veel pers, maar voor de rest slaat het dorp eigenlijk nog. Over, nou ja, zeg maar een half uur, dan gaat het dorp dicht. Dan worden de wegen rondom Lagenvuurse afgesloten... Eh, om te zorgen dat er zo min mogelijk eh, dagjes mensen... Hier naartoe komen en dat het dus voor de koninklijke familie, voor de gasten, zo rustig mogelijk kan verlopen. Oké, okay, maar wat je zei, nog geen belangstellende, eigenlijk alleen maar pers op dit moment. Nee, inderdaad, nog helemaal geen, geen belangstellende. Af en toe zie je hier een verdwaalde fietser voorbij komen. Mannen op racefietsen die denken het is mooi weer, laat ik nog even een eentje door de prachtige bossen hier gaan rijden. En die kijken dan eigenlijk een beetje verdwaasd naar nou, wat er toch allemaal voor cameramensen voor de deur uh, van de kerk staan. Eigenlijk zijn wij op dit moment uh, een beetje de bezienswaardigheid voor de mensen die hier langskomen. Maar ik ben hier nu zo'n uur. Ik heb denk ik uh, drie of vier mensen gezien. Oké, okay. nou, dat zijn er niet veel. Ewout de Bruin. Nee. In Lage dank je wel, uh, Ewout. We gaan naar de sport. Gio Lippes, goedemorgen. Lara, goedemorgen. Naar een prachtige... Positie van Lars Boom, wielrenner. Een nieuwe leider in de Eneco Tour namelijk. Rittenkoers door Nederland en België. Hij pakte gisteren de leiderstrui in zijn woonplaats Vlijmer. krijgt krijg je natuurlijk extra energie van als je daar fietst. Kan ik mij zo voorstellen. Uh, ja, hij had er in ieder geval alles aan gedaan. Ja, precies. en Denk je dat hij dat gevoel vast kan houden? Dat hij dus de leiding kan ja, behouden? Ja, dat, dat, dat is eigenlijk wel te verwachten. Want vandaag staat natuurlijk een van zijn favoriete onderdelen op het uh, programma. Een uh, relatief korte tijdrit. 13 kilometer in de buurt van Sittard. Met twee uh, klimmetjes erin. En uh, dat ligt hem wel, uh, dat korte explosieve werk uh, tegen de klok, dat kan hij ook heel goed. Dus uh, de verwachting is wel dat hij vandaag uh, die, die uh, witte trui kan vasthouden. Natuurlijk, er zijn wel uh, uh, grote concurrenten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Taylor Finney, Amerikaan, die, uh, die ook dit werk heel erg goed aan kan. Uh, ja, zo zijn er wel veel meer mensen natuurlijk die hem zouden kunnen bedreigen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Boom, die gisteren... Ja, toch wel stunten. Want uh, normaal gesproken zie je Boom nooit in een massasprint zien hem met een poging om weg te rijden in de laatste kilometers. En dat was gisteren ook een beetje de verwachting... Hè, omdat hij etappe etappen in zijn woonplaats uh, finishte, in zijn geboorteplaats ook. Maar uh, hij, hij bleef gewoon uh, aan de voorkant van het peloton zitten... en sprintte uiteindelijk mee uh, naast André Greipel, uh, naast Nizolo, naast uh, Tyler Ferrar... En ja, zo hebben we hem eigenlijk eh, niet vaak gezien eh, als eh, prof. En uiteindelijk wordt hij dan derde. En die derde plek was met bonificatie, ze konden precies genoeg om die leiders eruit te pakken. Dus dat stuntje heeft hij in elk geval uh, uh, uitgehaald. Ja, en we weten dat hij vorig jaar de Eneco Tour heeft gewonnen. Dus, dus, dus waarom zou hij dit jaar niet op weg gaan naar prolongatie van die, uh, van die titel, van die overwinning? Ja, dus, uh, het, het zit er wel <laughs> in. Nou, hartstikke goed. Hè. En de Belgische ploeg doet het, doet het heel goed hè, de afgelopen weken. Zeker in de Tour de daar hebben we het al over gehad. Eneco -tour. Ja, dat was niet Belkin trouwens, Pas op hè in de Tour ja er was ook wel mensen van België maar er was met name Wout Pols. die daar in die laatste etappe natuurlijk een overwinning pakte. Ik weet ik weet wat jij bedoelt Slachter, die een tijdje de leiderstrui uh, heeft gehad uh, Louis Leon Sanchez die daar ook een overwinning pakte. Maar uh, ja En en de ronde van Denemarken hè. Maar wat ik ja, me afvraag waarom waarom misschien hopelijk ook in de Spaanse Vuelta maar waarom nooit in de Tour de France? Of moet ik zeggen hmm. nog niet? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uh, vergelijk het maar een klein beetje... als je bijvoorbeeld met voetballen vergelijkt met uh, ja, goed presteren in de, in, de, in de Nederlandse competitie... in de eredivisie en misschien nog wel een, beetje, een paar rondjes doorkomen in de Europa League. Uh, maar ja, die Champions League, hè, dat, dat is toch dat echte grote werk. Uh, dat zie je gewoon als je kijkt naar de Nederlandse ploegen. Daar komen we gewoon tekort. En uh, eerlijk gezegd zie je dat ook wel met het wielrennen. We hebben natuurlijk hele goede wielrenners. We hebben een hele talentvolle lichting. Talentvoller dan dat een aantal jaren geleden was... Uh, alleen, ja, om dan nog net even dat sprongetje te maken... om een grote ronde om daar echt top te rijden. Uh, we weten, uh, het kan bijvoorbeeld in de Vuelta. Dat hebben we gezien met uh, Bauke Mollema een paar jaar geleden. Die daar een vierde plaats pakte. Maar ja, net even dat stapje hoger naar het uh, podium. Uh, Geesink heeft natuurlijk daar wel goed gepresteerd. Maar net dus op dat podium komen in de Tour, in de Vuelta, in de Giro... Ja, dat is op dit moment gewoon nog een stapje te hoog gegrepen... voor die Nederlandse renners. Maar het kan zomaar gebeuren. Uh, je ziet dat ook wel in andere landen, hoor. Er zijn natuurlijk maar een paar renners die daartoe echt in staat zijn. Uh, in Spanje trekken ze wat dat betreft iets makkelijker een blik renners open... die, die, die goed kunnen presteren in grote rondes. Uh, maar, maar kijk maar gewoon om je heen uh, naar de renners die het echt kunnen. Hè. Kijk naar Nibali, de enige Italiaan op dit moment uh, die dat uh, kan... Uh, het, het is gewoon lastig om, om als land uiteindelijk een renner klaar te hebben... die ja, echt op het podium kan komen in een grote ronde. Dus, dus ja, je, moet, je, moet, je moet wat dat betreft een beetje geduld hebben. Okay. En ik denk eerlijk gezegd wel dat het eraan zit te komen. Dat hoop ik. Uh, dank Gio. We uh, moeten ook nog even... Wil ik graag met jou naar het WK Atlantique. Want daar gebeuren interessante dingen. Als we denken aan de homo-wetgeving in ja. Rusland. Hè? Want um, er is aan de ene kant stil protest. Bijvoorbeeld van Emma Green Tegao, een Zweedse. Die uh, haar uh, nagels heeft gelakte in regenboogkleuren. En vervolgens uh, meedeed aan het hoogspringen. Maar er is ook de Russische Jelena uh, Isinbayeva. Die heeft de Russische homowetgeving verdedigd. Ook voor zijn kritiek geuit op atleten die zo'n statement maakten. en het voor homo's opnemen. Had jij dat van de, deze Izembajeva verwacht? Nee, totaal niet eerlijk gezegd. Uh, want ze komt toch redelijk over, als je er ziet hè, na dat postdoc-hoogspringen, de persconferenties die ze dan geeft. dan komt ze toch redelijk over als, als, als een vrouw van de wereld. Ze woont in Monaco, uh, is dus echt niet meer in dat ja, relatief enge, hè, en dan bedoel ik met eng bedoel ik gesloten Russische wereldje. Uh, onder, onder, onder invloed zeg maar, van al die Russische officials. En ja, dan komt ze inderdaad op een persconferentie met een uitspraak... dat je denkt van, onder welke steen heb jij gelegen? Mm. Uh, ze roept dan ineens dingen over van dat uh, haar collega-atleten dat niet moeten doen. Dat die respect moeten tonen voor de Russische uh, wetten, voor de Russische mentaliteit ook. Want, zegt ze, en ja, daar huiver ik dan toch echt van als iemand dat zo glashart zegt... bij ons leven we als normale mensen, mannen met, uh, met vrouwen uh, en vrouwen met mannen... En ja, dan denk ik echt van, hoe haal je het in je hoofd? Dat zij uiteindelijk zeg maar, haar regime, uh, de, de leiders in haar land, wil verdedigen. Daar kan ik nog meer bij komen. Maar dat ze, de, hè, dat ze dat eventueel politiek correct wil gaan doen daar in Rusland. Maar dat ze dan met zo'n uitspraak komt, ja, dan denk ik echt van... Dan, dan ben je toch een beetje los van de wereld. En uh, ik denk dat daar nog heel veel over nagesproken wordt. Iets te lang uh, in de polstok gehangen, denk ik. <laughs> Jelena Izinbayeva, Gio Lippens, dank je wel de problemen van Nederlandse bedrijven door het geweld in Egypte. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Twaalf minuten over half acht. In Jeruzalem is het lastig uitgaan op de vrije dag van de week, de Sabbat. De stad is in toenemende mate namelijk gekleurd... door ultra-orthodoxe joden en hun strikte regels. Maar de seculieren vechten terug... Dat werd duidelijk toen het voormalig treinstation werd opgeknapt tot uitgaanscentrum. Dat ook op sabbat geopend is. Hier het oude spoor. Nu speelterrein. Hele grote open ruimte, een soort stadsplein. Met barretjes, terrasjes overal. Je kan hier ook fietsen huren. Hij was hier al en het was zo so... leuk the kids forced us to come again and to take bikes. It's nice, it's good. It's good it gives you something to do on Saturdays. We ergens go somewhere, says jongen op on Saturday. Normally we nergens go en He ook comes from Jerusalem. What would you normally do on Saturdays? Not much. Uh, go visit family. Uh, still friends. Family, friends. Did you miss this kind of place in, in Jerusalem? Yes, a lot. Ik like in zoek al heel lang in Jeruzalem naar een plek als deze. Nu is hij er dan eindelijk. Begint hier een concertje, aan uh, met it. een dansvoorstelling, Een moderne dansvoorstelling. It's very good. It's very good for the Jerusalem people. Een vrouw met kinderen. Ze is blij met deze plek omdat Jeruzalem het nodig heeft. Jeruzalem is very tight op Shabbat. everybody's is in his house. Jeruzalem is een plek waar op Shabbat iedereen binnen zit. Er is weinig te beleven. De meeste dingen zijn dicht op Shabbat in Jeruzalem. Ik woon zelf nu anderhalf jaar in deze buurt. Dus op zaterdag werkelijk niet te beleven. Er is één café open. Bioscopen zijn dicht, de cafés zijn dicht, de restaurants zijn dicht. Ze zijn allemaal kosher. We hebben een kosher certificaat afgegeven door het rabbinaat. En wil je dat certificaat behouden, dan kan je niet open zijn op Shabbat. Je, je mag geen geld verdienen op Shabbat, je, je mag geen uh, zaken doen. En nu is dit oude treinstation van Jeruzalem tot uitgaanscentrum, omgetoverd en het is razend druk. Al wekenlang, elke Shabbat, stromen hier duizenden mensen heen. Kennelijk voldoet het aan een behoefte. Er is een kind soort of desire for een secular cultural activity during the Shabbat. En deze plek is in a way it kind of. It... To give to this, uh, ja, ja, ja. Bij seculieren bestaat er wel zeker een wens om culturele activiteiten te hebben, zegt deze man. Wat op Shabbat in de stad uh, gebeurt, wordt bepaald door de ultra-orthodoxe. De seculieren proberen daar uh, verandering uh, in te brengen. Dit is een voorbeeld van zo'n plek. Het is alsof Jeruzalem ineens is ontwaakt op Shabbat. Zo, so, shall we have a coffee? Uh, overal lange rijen. Now you have this place on Shabbat, and now you have to wait in line all the time. Because it's the only place there is a lot of people, and it's uh, some places open, all things the other way is close. Tje, ongekende leverighed dus op de Shabbat in Jeruzalem. We Je hoor een reportage van Monique van Hoogstraten. Wat voor gevolgen kan de onrust in Egypte hebben voor de economie en de handel met andere landen? Fresh Produce uit Waalwijk importeert onder meer aardappelen, uien en ook sinaasappels uit Egypte. En de directeur is Harold Lonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel, heeft uw bedrijf uh, op dit moment hinder van de toestand op dit moment in Egypte van de ongeregeldheden? Op dit moment uh, hebben we nog uh, geen uh, last van uh, de problemen in Egypte, omdat ons uh, uh, seizoen uh, twee weken geleden geëindigd is uh, met uh, de aankomst hier in Nederland van de laatste rode uien. Mm -hmm. Maar de, de toekomst, uh, ja, dat moet men nog uh, moeten we nog even afwachten hoe, dat het, uh, daar, uh, hoe dat het daar zich ontwikkelt. Mm. Want het winterseizoen zit er natuurlijk wel aan te komen. De, de aardappelen die worden meestal in oktober en uh, november uh, gepoot. Dus ja, het is maar de vraag of dat, uh, men uh, voor die tijd uh, weer aan het werk kan. Of de momenteel rust is, de rust is weer gekeerd. Ja. Ja. Want u zegt momenteel ligt alles stil. Dat merkt u nu ook? Dat merken we nu ook. De mensen die we nog in dienst hebben in Egypte die blijven gewoon uh, thuis omdat het te gevaarlijk is? Te het gevaarlijk gaat. is om uh, naar het werk uh, toe te komen. En in welke gedeeltes van Egypte, met, met welke mensen doet u uh, handel? Uh, mijn uh, compagnon is uh, Egyptenaar. En daar doen wij uh, uh, handel mee. Die zorgt uh, dat daar alles uh, gegroeid wordt. En we zitten in uh, de streek tussen Cairo en uh, Alexandria, de, onder Desert Rood. Mm -hmm. En de mensen ja, die, die durven gewoon nu momenteel uh, niet uh, naar hun werk te komen. Hmm. Door alle demonstraties, uh, et cetera, wat er nu allemaal gaande is. Ja. Ja, het is natuurlijk al langer onrustig in Egypte. Um, Dat klopt. Met het eerste vertrek natuurlijk van president Mubarak, ondanks de aftocht van de nieuwe president Morsi. Hoe ging het toen? Uh, toen is er ook een hele tijd uh, een beetje problematisch geweest. Uh, vooral omdat er uh, uh, zeer tekort aan uh, brandstof uh, uh, was in ja. Egypte. Mm -hmm. En nu dat uh, deze, uh, deze president uh, niet meer aan de macht is, is dat uh, gelukkig uh, verholpen. Er is genoeg brandstof uh, momenteel. En de mensen hebben uh, tot op heden uh, genoeg uh, te eten. Ja, nu dat dit weer uh, uitgebroken is. Ja, is maar afwachten hoe dat het in de toekomst uh, moet gaan. Denkt u ook wel eens, ik stop met Egypte, het is me te instabiel, te onzeker, het handel drijven met dit land? Dat zijn we, uh, daar hebben we wel uh, nu, de laatste twee jaar, hebben we daar wel over nagedacht. Of om in ieder geval uh, andere landen, uh, naar andere landen toe te gaan, om en... het risico een beetje te uh, spreiden. Ja, precies. En aan welke landen denkt u dan? Uh, toch uh, aan uh, Marokko. Ah, oké. Okay. Ja. Om daar een gedeelte van onze uh, uh, Oosten uh, te laten gaan doen. Heeft u daar al contacten? Uh, daar zijn we, uh, daar hebben we, momenteel hebben we daar contacten, ja. Aha. Dus je heeft al enige contact, vaste grond onder de voeten daar? Ja, daar nou. zijn we wel mee bezig. Goed. Ik, ja, ik hoop dat het een beetje op gang blijft gaan. Ja. Ook voor de mensen daar natuurlijk, maar ook voor de handel die u drijft. Ja, zeker. De aardappelen, die, uh, want die gaan daarheen dan, neem ik aan. Of komen uh, die terug? De aardappelen uh... gaan uh, naar Egypte toe en een gedeelte komt uh, uh, terug uh, naar uh, Europa. Die dan het uh, merendeel uh, van onze afzet uh, wordt verkocht in het supermarktkanaal. Goed, meneer Lonen, dank dat u ons even wilde vertellen over uh, de problemen op dit moment die u ondervindt. Bedankt. Harold Lonen van uh, Fresh Produce. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Such a love child. And every mate in this place would love to be in her space. As the night settles down, she'll be a lot of clever clowns. dream to me, then she gives me this kiss that gave my whole body a twist. Love that girl was dat van uh, Rafael Sadik. We gaan naar uh, Amsterdam. Verrassende concerten op onmogelijke plekken. Ja, het Grachtenfestival van Amsterdam gaat vanavond weer van start. Volgens de organisatie is dat een klein wonder. Want de cultuurbezuinigingen treffen het festival hard. Lidi klein Gunnewiek is uh, directeur van het festival. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het bijna niet doorgegaan? Uh, nou ja, het is elk jaar weer een, een grote uitdaging om te zorgen dat de financiën bij elkaar komen. En dit jaar was dat in het bijzonder, omdat uh, we inderdaad getroffen werden door de bezuinigingen van de overheid. Onze subsidie van de lokale overheid werd meer dan gehalveerd. En dat komt natuurlijk hard aan. Hoe heeft u dat aangevuld? Dat hebben we aangevuld door met uh, heel veel mensen te praten, door heel veel nieuwe samenwerkingen aan te gaan en daardoor ook gelukkig heel veel nieuwe sponsoren aan ons te binden. En we hebben gelukkig een hele grote groep met particulieren... die bij ons de ambassadeurs heten, die ons uh, jaarlijks steunen. En dat alles bij elkaar uh, heeft weer zoveel geld opgeleverd... dat we weer een uh, meer dan volwaardige editie kunnen neerzetten. Kijk eens aan, dus het kan wel, hè, een particulier initiatief? Uh, dat kan zeker. Het, uh, het, uh, ja, het is natuurlijk heel belangrijk om een heel mooi product te leveren... en we merken dat het draagvlak voor het Grachtenfestival in Amsterdam heel erg groot is... Uh, eigenlijk bij iedereen, natuurlijk bij de muzici, maar zeker ook uh, bij particulieren en uh, bij het bedrijfsleven. En door het aangaan van zoveel nieuwe samenwerking merken we ook dat daardoor heel veel nieuwe uh, mooie programma's gemaakt kunnen worden. En eigenlijk in dat opzicht misschien voor u ook wel goed, want dan neemt de afhankelijkheid, subsidieafhankelijkheid af. En is er uh, misschien wel een, een langer bestaan mogelijk? Uh, daar gaan wij wel van uit, want dat hopen we ook zeker. En dan moet ik zeggen dat wij sowieso de afgelopen jaren elk jaar ongeveer uh, te maken hadden... met de afname van de overheidsbestedingen, of van de overheidssubsidie. Uh, dus het is voor ons sowieso altijd al het geval geweest... dat we een heel groot deel van, uh, van de financiën zelf uh, binnenhalen. Mm -hmm. Maar het blijft toch altijd nodig om een, uh, een, een soort van basissubsidie te hebben. Want je moet natuurlijk ergens vanuit kunnen gaan om ook al het werk te kunnen doen en mensen te hebben en te betalen... om te zorgen dat de rest van het geld binnenkomt. Dus basisfinancieren vanuit de overheid is een absolute noodzaak... om de rest van het geld binnen te halen. Goed, nou vanavond is het officiële beginconcert. Maar u bent nu, begrijp ik, op de plek waar de aftrap zo'n beetje gaat plaatsvinden. Nou, nog net niet, want dat is om 9 uur. Dan gaan we de beurs in Amsterdam openen. Dat gaan we doen met de duo Sax Sticks, die afgelopen jaar de Grachtenfestivalprijs wonnen. En, uh, nou, zaks en Stix dat zegt het al. Stix is natuurlijk uh, degene waar, ik neem het aan, de, de gong mee uh, uh, geslagen wordt. Ah, uh, kijk eens aan. Dat op een originele manier geopend wordt dus, dus er komt een muzikale bijdrage op de pauk, waar normaal de beurs mee geopend wordt. Precies, daar ga ik wel vanuit. Nou, hartstikke goed. Um, en het wel wat kunnen we verder verwachten? Nou, heel veel uh, bijzondere locaties, bijzondere concerten. Ik, ik zal er een paar noemen, want er zijn echt uh, locaties waar je normaliter nooit gaat komen. Uh, zoals het marineterrein, uh, een oude munitiefabriek op het Hembrugterrein. Maar ook prachtige oostpassage in aanbouw op het centraal station, op een cruiseschip. Uh, een campus, routes Eiland in aanbouw, uh, huistuin- en dakterrasconcerten bij mensen thuis, op het dak van de Stopra, uh, huis met de hoofden... een in de grote kledingzaak, op het Hokeen... Tropenmuseum, Stedelijk Museum, we zijn overal. Nou, fantastisch programma, wacht ik. En fijn dat u ons even te woord wilde staan. Heel graag gedaan. Lydie Klein, van NOS vast. Radio en journaal Media Overzicht. Directeur van het uh, Grachtenfestival van Amsterdam. Gauw door naar Raymond Goedemorgen. Goedemorgen. Veel aandacht voor de situatie in Egypte in de kranten. Moslimbroederschap zit als rat in de val... maar geeft de strijd niet op, kopdagblad trouw. Daarbij een foto van drie Egyptenaren in een moskee in Cairo. Ze rouwen om de mensen die eergisteren omkwamen bij het geweld. Ze kijken en wijzen omhoog schreeuwend van verdriet de voorpagina van de Volkskrant een analyse. Onder de kop, Westen gaat confrontatie uit de weg. Kritiek uit het Westen op het bloedbad blijft mild, want Egypte is strategisch te belangrijk om hard aan te pakken. Toch kunnen de economische consequenties voor het land groot zijn, schrijft de Volkskrant. Ander nieuws uit de Volkskrant. Jonge onderwijzers uit het basisonderwijs raken in grote getalen werkloos. Er is nauwelijks plek voor juffen en meesters onder de 30 jaar... door een combinatie van teruglopende leerlingaantallen... stille bezuinigingen en ouderen die doorwerken. Vorige maand vroegen ruim 3300 personen uit het onderwijs WW en WW-uitkering aan. Dat is een toename van 30 ten opzichte van dezelfde periode. Vorig jaar meldt het UWV. In de New Zealand Herald is een eerste foto te zien van de schade door de aardbeving vanochtend vroeg. De buitenmuur van een huis in Marlborough is volledig doormiddag gescheurd. De krant roept mensen op om foto's en video's in te sturen. Volgens de Telegraaf is de Oostenrijkse hotelier Florian Moosbroeger zeer waarschijnlijk aanwezig bij de begrafenis van Prins Frieso. De krant meldt dat Moosbroeger, die met Prins Frizo aan het skiën was toen hij onder een sneeuwlawine kwam, donderdag in Nederland is aangekomen. Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA is de laatste jaren duizenden keren per jaar zijn bevoegdheid te buiten gegaan. Daarover schrijft de Washington Post op basis van documenten die aan de krant zijn doorgespeeld door klokkenluider Edward Snowden. De NSA overtrad onder meer op grote schaal de Amerikaanse privacywetgeving. Zo werd ooit half Washington afgeluisterd in plaats van nummers in Egypte. Door een tikfout werd langcode 20 veranderd in netnummer 202. Oeps. De Algemeen Dagblad tot slot schrijft dat Nederland miljoenen boetes van Europa krijgt opgelegd... voor fouten van onze douane bij het binnenhalen van Europese invoerrechten. De Nederlandse douane scoort in vergelijking met andere landen slechter in het detecteren van gesjoemel... en als importeurs toch worden betrapt en een naheffing moeten betalen... worden die vaak niet ingevorderd als Nederland net zo efficiënt zou werken als Duitsland. Zou dat 16 miljoen euro per jaar extra opleveren? Nou, dat lijkt mij een aardig bedrag. Dankjewel. Remon Sareen.